Het Marsmysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het twaalfde deel, De Vliegende Bol. De pionier en vrachtvaarder 1 waren veilig op Mars geland. Op de zuidelijke poolkap was een basis aangelegd van waar de expedities konden vertrekken om de rode planeet te verkennen. De eerste expeditiegroep... bestaande uit Jeff Morgan, Jimmy Barnett, Steve Mitchell en ik... had reeds de noordgrens van het zuidelijke Poolgebied bereikt. Toen gebeurde het... dat vrachtvader nummer 2, terugkomend van zijn tweede reis naar de vrije baan... waarin de rest van de ruimtevloot rondcirkelde... ongeveer 80 kilometer ten noorden van de plek... ...waar onze expeditie op dat moment haar kamp had opgeslagen... ...een mislukte landing maakte. Jeff Morgan besloot terstond stond op zoek te gaan... ...naar het verongelukte vaartuig. Toen we het bereikten... ...ontdekten we tot onze verbazing... ...dat de mannen verdwenen waren. Sporen die we in de zachte vochtige bodem in de nabijheid vonden... ...toonden aan dat een onbekend toestel bij de vrachtvader geweest was. Daar we des nachts een licht hadden gezien dat zich in westelijke richting verwijderde, veranderden we ons reisplan en vertrokken met onze karavaan eveneens in westelijke richting, ten einde te trachten onze verdwenen tochtgenoten op te sporen. Hoe ver zijn we dan nou al? 40 kilometer. Nou, het is dat nummer twee al een eind achter ons ligt. Anders zou je denken dat we nog niet eens van onze plaats waren gekomen. He, heb je ooit zo'n stierlijk vervelend landschap gezien? Als hij je hier achterlaten, dan viel je de weg nooit meer terug. Moet je eens even zien, Jeff. Eén vlakke kale boel tot aan die horizon toe. Niet de minste afwisseling. Wah. Dat moet je niet zeggen, Jim. Hé? Eh? Nee, Kijk, Grinses, Daar, door het westen, dicht bij de horizon. Die roze tint. Oh ja. Wat is dat dan? Dat is een van de lichte plekken. Het moet de uiterste zuidgrens zijn van de streek... die de naam Noah draagt. Op het uitoostpunt van Argieren. Hm, wat je zegt. Zijn dat ook van die moerwassere streken net als hier? Nee, dat denk ik niet. Waarschijnlijk is de bodem daar net zo droog als in de Sahara. Hier is hij vochtig... ...omdat hij nog maar enkele weken geleden met ijs bedekt was... ...dat nu gesmolten is. Ja, behalve dan de nacht als het weer bevriest. Ja, zegt Jeff, ik... Uh... Hm? Ik heb er eigenlijk niks in te zeggen, zie je, maar... Ik heb alleen maar je orders op te volgen. Net als de anderen. maar... Uh -huh. um... Wat wou je zeggen, Jimmy? Nou, kijk eens hier. Als man tegen man. Ja. Denk je dat wij dat toestel, of wat het dan ook is, dat we dat ooit zullen vinden? Als man tegen man, er is niet veel kans op, Jimmy. Waarschijnlijk vindt het ons het eerst. Wat, hè? Ja. Kijk eens, Jimmy. Welk soort toestel het ook is. We weten dat het vliegt. En zelfs heel snel. Dat moet wel gezien de afstand die het aflegde in de korte tijd dat wij vannacht het licht zagen. Ja, maar wat is dan je bedoeling, Jeff? In vergelijking met dat ding zijn wij... Nou ja, pak weg zijn wij niet meer dan een, dan een bakfiets die een straaljager wil inhalen. Voor de nacht, Jimmy, zullen we meer dan 300 kilometer hebben afgelegd. Nou, en? Nou, dan zijn we dus alweer 300 kilometer dichter bij de plek waar het licht vandaan kwam. En wat dan nog? Misschien komt dat ding vannacht terug naar nummer twee. Langs dezelfde route. En dan zien we het. Oh... En dan? Nou, dan krijgen we meteen een betere kijk op waar het vandaan komt. En dan gaan we morgen in die richting verder. Net zolang totdat we zijn basis bereiken. Basis? Ja, maar waar is dat dan? hè? Die basis? En, en, en wat gebeurt er nou met ons als het ons in de gaten krijgt? Jimmy vergeet niet dat het wat het ook is gisteren vier van onze makkers heeft meegenomen. Ja, ja. We moeten alles in het werk stellen om ze te bevrijden. Wie weet wat ze met hem willen doen. Zeg, wie weet wat er gebeurt als dat ding ons ziet en als dat ding naar beneden komt. Ik hoop maar dat het dat zal doen. Hè? Ja. Voor zover we weten, Jimmy, is de hoogste levensvorm die op Mars kan bestaan plantaardig. Wil je nou soms zeggen dat de bemanning van dat schip bestaat uit, uit plantaardige lieden uit een bos peen? Nee, Jimmy. Ik denk dat het zelfs geen Marsmannen zijn. Wat dan? Nou, je herinnert je toch die tijdreizigers op de maan? Hm? Ja, natuurlijk herinner ik nou, die... eerst dachten we immers dat het maanmannetjes waren. Dat ze op de maan woonden. Maar dat was toch niet zo? Denk jij dan dat dat ding, dat, uh, dat geheimzinnige vliegtuig... dat dat van die tijdreizigers is? Ik wou dat dat waar was. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken... over de veiligheid van Evans en van anderen. Nee, Jimmy. De achtergelaten sporen lijken helemaal niet... op die van de vliegende schotels van die tijdreizigers. Kijk... Wat ik probeer je duidelijk te maken is alleen... dat de of de genen die zich van dat vliegtuig bedienen... net als wij vreemdelingen zijn op deze planeet. En dat ze dus ergens anders een basis moeten hebben ingericht. En nou hoop ik dat dat vreemde verlichte toestel... ons daarheen de weg zal wijzen. Ja, maar hoe wil je dat nou nadere zonder ontdekt te worden? En als we nou ontdekt worden... Hmm. Hè, welke zekerheid hebben we dan dat we niet... door de een of ander menselijke bied worden meegenomen? Zoals ze, zoals ze Evans en zijn man hebben meegenomen, ja, daar kun je niks van zeggen. Maar dit is zeker. Zolang wij Evans, zijn navigator en de beide andere bemanningsleden niet teruggevonden hebben... is het onze plicht hen te blijven zoeken. Jeff, ja. ben je nou niet bang dat we ons daarmee in het wespennest gaan steken? We weten tegemaals niet waartoe die platvoetige koostronken in staat zijn. Heh. we gaan er misschien allemaal wel aan. Ik ben er helemaal niet fel op. Het lijkt mij veiliger uit de buurt te blijven... En, en ze zelf niet te laten weten dat we er zijn. Nou, daar kom je wel wat laat, mee, Jimmy. Zij weten al dat we er zijn. Huh? Denk eens aan het oranje licht... dat Mitch en ik zagen op de eerste dag van de landing. Het, het, het vreemde geluid dat we hoorden... en dat ons bewusteloos maakte. Het, het feit dat vrijwel daar stond na het ongeval van nummer twee... dat, dat, dat vreemde vliegtuig rechtstreeks heen vloog. Ja, al die dingen wijzen erop dat iemand of, of, of, of iets... Wel degelijk op de hoogte is van onze aanwezigheid Goed, hier. Ja, en eens zullen we toch van aangezicht tot aangezicht ermee komen te staan. Ja, ja. Waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd. Nou, wat mij betreft, hoe eerder hoe liever. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Ja. Nou, Jeff, je durft hoor. Maar ik moet zeggen dat het ons die minder moet bezitten toch moet moeten meedoen dat het ons zwaar valt. Hallo, expeditiegroep. Oh. Rogers roept u. Ja, daar heb je Frank. Uh, hallo Frank, dit is Jimmy. Hallo Jimmy. Ik kan je vertellen dat we over de heuvels heen zijn... en ons klaarmaken voor de afdaling. Goed, zo, Frank. Zeg, heb je nog last gehad met de beklimming? Ja, Jimmy. Ik heb de karavaan moeten afhaken... en de wagens ieder afzonderlijk moeten opslepen. We zien nummer 2 nou liggen. Met de kijkers tenminste. Oh, laat mij even met hem praten. Ja, hier ga je gaan. Hallo, Frank. Hallo, Frank. Hallo, Captain. Een... Ja, als je bij nummer twee bent aangekomen... Kijk hem dan eens terdege na en laat me meteen weten of de mogelijkheid bestaat de vracht te bergen en over te brengen naar de poolbasis. Jawel, captain. Uh, uh, oh ja, je kunt naar binnen door de deur van het vrachtruim. Die van de cabine zit klem. Daar hoef je dus niet te proberen. Uh, goed, captain. Oh. Ja, hoe zeggen, we hebben de ladder laten uitstaan. Je kunt er dus gemakkelijk in. Uh, we hebben ook de luchtsluis gesloten tussen het vrachtruim en de cabine. En uh, de luchtvoorziening werkt. Dus je kunt er desgewenste nacht over blijven. Oh, dat is niet gek, Captain. Nee, nee. en daarboven functioneert bijna de hele elektrische installatie ook nog. En ook de radio. Je blijft dus in de gelegenheid met ons en met de rest van de vloot in contact te blijven. Mooi zo, Captain. Goed, goed. Uh, doe dat dus. Hou regelmatig contact met ons. Oh ja, en zeg Frank. Ja, Captain. Uh, waar je de nacht doorbrengt, zorg daar... dat je op zijn laatst een uur voor zonsondergang binnen bent... en dat je al je toegangen... ...goed gesloten hebt... ...probeer vooral niet nummer twee... ...of je wagen te verlaten... ...tussen zonsondergang... ...en zonsopgang. Wat er ook gebeurt. Oké, okay, captain. Mooi, mooi. Zorg dat de hele nacht een van jullie de wacht houdt. En als er bezoek komt... ...waarschuw ons dan onmiddellijk. Nou, oh, daar kunt u op rekenen, captain. Ja, mooi, en zorg dat er geen licht naar buiten kan schijnen. Sluit de deur naar de cockpit als je binnen bent... ...hermetisch af... ...en kijk alleen uit met behulp van je periscoop. Ja, captain. Goed. Oh, dan geef ik even onze positie op. Uh, die is op het ogenblik uh, lengte ongeveer 11 graden 34 minuten. 11, 34. Ja. Breedte zowat 53 graden 22 minuten. 53, 22. Ja. Heb je het? Ja, ik heb het. Mooi. Nou, we begeven ons op die breedte in zuiver westelijke richting. Roep ons weer op zodra je nummer twee hebt bereikt, Frank. Nou, en verder, uh, goede moed. Dank u, kapitein. Dat zal je maar nodig hebben ook. Hallo, Jeff. Hallo, Mitch. Ja, hier is Jeff. Het begint donker te worden... Hoe lang gaan we nog door? Ja, ik had gehoopt de rand van de woestijn te bereiken al voor ons te stoppen. Dat haal je niet? Nee. Tenminste, niet voor zonsondergang. Nee, je hebt gelijk, Mitch. Nee, we zullen moeten stoppen. Nou, kom maar naast ons staan. Oké, okay, Jeff. Ziezo, je Jim. Het zit er weer op. Hier stoppen we dan maar voor de nacht. Nou, nou, we hebben niet te klagen, Jeff. We hebben bijna 350 kilometer afgelegd. Ik noem het geen kwaad dagtraject. Nee, eigenlijk had ik graag de woestijn bereikt voor de nacht. De woestijn? Ja. De woestijn. Waar zijn we dan de hele dag doorheen gereisd? Door het Hyde Park soms? Tja, nou wordt hij mooi. Ik zou zo zeggen dat het enige verschil is tussen deze woestijn en die roze woestijn de Ginder... dat de ene vochtig is en de andere droog. Ja, als we o, tot de rand ervan ja. gekomen waren... dan zou ik het gevoel hebben gehad dat we iets opgeschoten waren. Opgeschoten? Ja. We gingen En we weten niet eens zeker of de vliegtuig wel uit die richting kwam. Het is toch best mogelijk dat het onderweg zijn koers had gewijzigd? Nee, dat betwijfel ik, Jimmy. Ik ben er zeker van dat waar het ook vandaan kwam dat zeker ergens in de woestijn of aan de overzijde van moet zijn. Maar eh, hoe ver strekt die woestijn zich dan wel uit? Aangenomen dat we ze kunnen door kruisen. Een, eh, uh, 800 kilometer. Dan ziet het er niet eens uit dat we er morgen doorheen komen. Nou, waarom hou je er nou toch niet mee op, Jeff? We kunnen immers toch niet meer doen dan we al gedaan hebben. Nou, je kan me er meer vertellen, maar ik ga naar de woonwagen, en ga een lekker kopiezen. Ja, fijn, Jim. fijn, hoor. Intussen roep ik Frank nog eens op om te horen hoe hij opschiet. Dat is beter, Jeff, dat is beter. Zeg, zullen we ook wat eten? We hebben de hele dag nog niks gehad. Ja, dat is best, Jimmy. Ga je gang. Hallo, Jeff. Hier is Matthews. Uh, hallo, dokter. Als je wil gaan slapen, neem ik de wacht wel over. Oh, ja, graag, dokter. Maar mijn twee uren zijn eigenlijk nog niet om, man. Nou, dat schiet maar een paar minuten. Maar heb je nog iets bijzonders gezien? Nee, nee, niks. Maar de zon is pas vier uur onder... en er blijft nog tijd genoeg over waar iets kan gebeuren. Hm? Nou, buiten eerst anders de stilte van het graf. Nog iets van Frank vernomen? Ja, hij heeft besloten de nacht in nummer twee door te brengen... zoals ik hem had voorgesteld. Hij en Grimshaw hebben om beurten de wacht gehouden. Maar eh, ja, zij hebben ook niks gezien. Zo, nou. Nou, Jeff, wel rusten. Ik zal je roepen zodra ik iets zie... Ja, en als Mitch uh, straks de wacht van me overneemt, zal hij hetzelfde doen. Mooi, mooi, dank je dokter. Nou, dan ga ik nou naar de woonwagen. Mooi. Ik laat de radio aanstaan, dan hoor ik je als je me oproept. Goed. En uh, neem zo om het half uur contact op met Frank, wil je? Oké, okay, Jeff. Ja, wat is er? Het licht, het is huh? er weer. In het noordwesten, het nadert snel. Oh ja, dank je, Mitch, ik ga direct naar de truck. Hé, hey, Jimmy, Jimmy! Jimmy! Jimmy, het licht is er weer. Kom in naar de cabine. Oké. Okay. Zo, zo hier. Hallo, Mitch. Mitch, ik ben in de cabine van de truck. Zeg dat licht, waar is het? In het noordwesten. Het komt over de ageren woestijn. Vrijwel recht op ons af. Ja, ja. Ja, Mitch, ik zie het. Uh, Mitch, enig idee hoe snel het naar erbij komt. Nou, toen ik je riep was er nog maar een speldenprik. En kijk eens hoe groot het nou is. Het kan ieder moment over ons heen vliegen. Ja, het is al boven ons. Het heeft ons zeker niet gezien. Of het trekt zich niks van ons aan. Waar is die, Jeff? Waar is die? Hij, hij vloog juist over ons heen, Jim. Klim snel in de navigatiekoepel, dan zie je hem nog. Ja. Zeg, als hij die koers aanhoudt... ...komt het toch nooit in de buurt van nummer twee? Oh. Zeg, hij... ...hij houdt die koers niet aan. Kijk, hij maakt een bocht. Het wijst als een koers, of... ...nee. Hij keert hierheen terug. Kom uit die koepel, Jim. Laat mij ook eens kijken. Ja, ja, ja, Jeff. Nee. Hij komt niet terug. Hij gaat beslist door naar nummer twee... Rob Frank, Tim, vlug en waarschuw. Ja. Hallo Frank, hallo Frank, hier is Jimmy. Hallo Jimmy, Frank hier. Ik wil je niet verontrusten, mijn jongen, maar uh, dat ligt, weet je wel, dat ligt. Ja? Het is uh, net over ons heen gevlogen en het ziet eruit nou dat het weer naar nummer twee komt. Zo? Leuk is dat? Ja, is leuk. Maar kijk uit, dus, uh, als er iemand op je deur klopt, dan doe je maar net alsof je niet thuis bent, hoor. Oh, mag je maar geen zorgen, Jimmy. We zitten hier beter opgesloten dan sardientjes in een blik. Huh. En de deur van het vrachtruim is van buitenaf niet open te krijgen. Ik heb de stroomkring van het mechanisme verbroken. goed zo, Frank. Denk je dat we jullie gezien hebben? Nou, me dunkt dat ze ons niet over het hoofd hebben kunnen zien. Ze vlogen recht over ons heen, maar ze hebben zelfs geen seconde vaart geminderd. Hoe hoog waren ze? Ja, hoe hoog? Nou ja, dat valt niet met zekerheid te zeggen. Misschien in, nou ja, 3000 meter. Dat ding is nou absoluut verdwenen. Het moet met razende snelheid vliegen. Oh, het is nu met ons gezichtsveld verdwenen in jouw richting, Frank. En met die snelheid moet het over een paar minuten bij je zijn. Oké. Okay. Als het hierheen komt, zal ik je waarschuwen zodra ik het zie. Dankjewel, Frank. Zeg, denk eraan. Neem geen risico, hè. Hallo, expeditiegroep. Hier is Frank. Ja, Frank, dit is het, Jimmy. We zien het. Het komt recht op ons af. Alsjeblieft. Laat mij eens met ons spreken, Jim. Dan ja. schakken de dokter en Mitch in, dat ze mee kunnen luisteren. Oké, Jack. Ja, klaar. Hallo, Frank. Ja, Captain? Uh, waar kijk je uit? Door het raam van de cockpit? Nee, kapitein, Ik ben naar de periscope. Oh, kun je helemaal rondkijken? Nee, Captain. Doordat nummer twee scheef ligt... ...kan ik niet meer dan ongeveer 180 graden overzien. Zeg, hem, uh, waar is het licht nu? Recht voor ons. Op een hoogte van zo'n 45 graden. Hé. Hey, het schijnt nu te hebben gestopt. Het hangt daar tenminste hoog boven de grond. Hangt het daar? Wie je zeggen dat het onbewegelijk is? Ja, kapitein. Het lijkt wel alsof het iets heeft waar, waarmee je de zwaartekracht opheft. Nu begint hij te dalen. Heel langzaam. Ja, nu, nu is hij bijna beneden. Ja, daar komt hij aan de grond. Het licht is uitgegaan. Uh, Frank, kun je iets zien dat op, dat op een vliegtuig lijkt of zo? Nee, Captain, het is te donker buiten. Er is door de periscoop praktisch niks te zien... Alleen een soort donkere, bijna vormeloze vlek. Op de plaats waar eerst het licht was. Oh, zeg, misschien wordt het beeld duidelijker... als je ogen zich aan het donker hebben aangepast. Is het uh, licht in de cabine nog aan? Ja, Captain. Doe dat dan uit, Frank. Nou, het schijnt helemaal niet naar buiten, Captain. Dat begrijp ik, Frank. Maar hoe donkerder het binnen is... des te meer kans heb je iets door je periscope te zien. Ja, goed, Captain. Ik zal het uitdoen. Ogenblikje. Ja. Zo. Het licht uitgedaan. Zie je nu iets meer... Ik kan de sterren zien en die zwarte vlek is er ook nog. Geen uh, details te onderscheiden? Nee, nog niet. Maar uh, het wordt misschien beter zo meteen. Goed. Ja, goed, Frank. Uh, we blijven luisteren. Roep me zodra je iets te melden hebt. Ja, Captain. Nou zeg, ik zou niet graag een Frank's schoen willen staan met dat ding in mijn voortuintje, hè? Ik wou, Jimmy, dat het hier vlak voor de deur zat. Uh, hallo, Mitch, dokter. Ja, Jeff. Hier is Mitch. Uh, uh, hebben jullie het gehoord? Jazeker. Wat zou dat ding nou willen? Denk je dat ze weten dat Frank en Gramshaw in nummer twee zijn? Wie weet. Maar waarom zou het zijn licht hebben uitgedaan? Ja, dat is de vraag. Hallo, Captain. Hier is Frank. Ja, ja, Frank. Er is iets aan de hand. We kunnen nu zien dat die vlek rond is. Dat ding moet bolvormig zijn. Maar uh, dat is niet alles. Huh? Zojuist is er een groen licht aan de onderkant ervan gaan schijnen. Hoe van vorm? Een... Uh... Een, een soort deur bedoel je? Ja, waarschijnlijk wel. Ze zal wel rond zijn, maar lijkt ovaal door het perspectief natuurlijk. En nog iets anders? Voorlopig niet, Captain. Goed, Frank. Uh, bewaar je kalmte en vertel me alles wat je te zien krijgt. Zeker, Captain. Hé, hey, Captain. Ja? Er komt iemand of, of iets naar buiten. Oh, daar heb je het al. Hoe ziet het eruit? Uh, is moeilijk te zeggen. We zijn niet meer dan schaduwen te zien... Het groene licht is heel zwak. Precies als lichtgevende verf. Alleen door dat gedeelte daarvan af en toe verduisterd worden... ...kan ik zien dat zich daar iets beweegt. Hé, hey. nou nou komen er één, twee, drie... ...drie schaduwen komen ervoor langs. Ze dalen blijkbaar af naar de grond. Luister dan, Frank. Ja, Captain? Uh, ze komen vast naar je toe. Hey, hey. Waarschijnlijk hebben ze geen idee van dat jullie daar binnen zijn... en verwachten ze dat de deur van het vrachtruim nog open staat zoals gisteren. Nou, uh, dan zullen ze er wel opkijken, Captain. Als ze niet over bovenmenselijke kracht beschikken, kunnen ze niet binnenkomen. Wacht dus rustig af en doe niets. Ja, Captain. Zeg, Frank. Frank. Uh, Frank waar Frank. hebben jullie de caravan gelaten? Oh, zo wat 600 meter verderop naar het oosten. Dat ronde ding bevindt zich recht voor ons in het westen. Ja, ik hoop maar dat ze de wagens niet zien. Maar eh, als ze ze nou eens vinden en weer dan weer wegrijden, dan zit de grumvrouw en ik hier te kijken. Hé, hey, wat, wat is dat? dat... Wat, wat is er, Frank? Ik, ik hoorde een tikkend geluid op het controlebord. Als, als van een relais, alsof er iets omgeschakeld werd. Heb ik jullie soms een van de stroomkringen in of uitgeschakeld? Uh, nee, kapitein, we hebben ons niet verloord... We zitten hier alleen maar door de pedoscoop te kijken. Daar hmm. je het weer. Mogen we misschien even de verlichting van het controlebord aanmaken... ...om te zien wat er aan de hand is? Ja, Frank, als het niet anders kan. Goed, Wil uh, doe het licht dan. Zo, het is aan. En? Het is het stroomkring van de deur van het vrachtruim. Iemand drukt buiten op de knop. Maar ze kunnen toch niet binnenkomen wel? Ik hoop het niet, Captain. Door op die knop te drukken krijgen ze de deur niet open. Dat is zeker. Ik zei je maar al dat ik die stroom ging verbroken. Nou, ze houden er al mee op. Ze zien zeker in dat het niet gaat. Wat zouden ze nou gaan doen? Moeten we afwachten. Arme Frank, ik weet dat hij op dit ogenblik zou willen dat hij thuis gebleven was. Tenminste bij de ruimtevloot op 1600 kilometer boven de grond. En hoe behoorlijk zijn die zitten. Ah, hij zal de laatste zijn om er iets van te laten blijken. Hallo, captain. Ja, Frank. Captain, uh, het is buiten zo donker... dat door de periscope mogelijk een mogelijke scherp beeld te krijgen is. Ja, en? Nou, als ik nou naar de cabine ga... Hmm? en daar eens door het raam kijk... dan zal ik waarschijnlijk heel wat meer zien. Vindt u dat goed, captain? Ja, goed, Frank. Maar denk erom wist voorzichtig. Zet de periscoop af... En doe het licht van het controlebord uit voordat je erheen gaat. Best kapitein. Telescoop af. Licht uit. Bill blijft aan de zender en zal me inschakelen op uw golflengte dat ik met u kan blijven spreken. Ja, oké okay, Frank. Geen ziet je. Zien, ja. Frank, pas op dat ze je, je niet zien. Nee, hey, Jimmy. Mijn huid is met te lief. Maak je maar geen zorgen. Ik ga nu naar de cabine. Bill Doe die deur maar open. Contact. Nou, hoop maar dat die... dat die marsman of wat dat dan ook mag, mag zijn. Dat die kerels niet horen dat die deur geopend wordt. Ja, als ze dat buiten kunnen horen, dan moeten ze beslist kattenoren hebben. Hm? Misschien hebben ze die ook wel. Ik ben nu in de cabine, Captain. Mooi, mooi. En uh, kun je, je nu beter zien? Ja, iets... Dat groene licht is inderdaad een opening in de bol. Oh, en uh, kun je ook zeggen hoe groot die bol ongeveer is? Nou, niet precies. Omdat ik niet weet hoe ver die van me vandaan is. Hm. Maar uh, ruw geschat zou ik zeggen... ongeveer acht à tien meter in doorsnee. Hm. Ik, ik kan geen enkel detail zien. Daarvoor is het veel te donker... Ja, ja, maar... Kun je niet door de opening naar binnen kijken? Ik heb een... Die zit te laag. En... Frank, wat is, er? wat is er? Ik kan nu juist iets van de bemalling zien. Ja? Oh, vage vormen alleen maar. Ze komen net onder onze linkervleugel uit. En gaan nou terug naar de bol. Hoe zien ze eruit, Frank? Hoe groot zijn ze? Ik kan ik niet zeggen. Ze lopen zo dicht bij elkaar... dat hun silhouetten niet te onderscheiden zijn. Wacht maar maar een beetje meer licht. Hou ze in de gaten, Frank. Zodra ze bij de opening van hun toestel komen... moeten ze duidelijk tegen het licht afsteken. Zeker, ik heb dan... Ik blijf kijken. Ze zijn daar nou niet ver meer vandaan. Frank, pas op dat ze jou niet zien. Hallo, Captain. hier Grimshaw. Ja, Grimshaw. Ik heb de periscoop helemaal afgeschermd. Maar ik heb nou uitdraaien. Als we beiden uitkijken, is er meer kans dat we iets zien. Ja, goed, Bill, goed. Draai je maar uit. Maar denk al, oh, wees voorzichtig. Als ze we op weg zijn naar hun vaartuig, Captain... dan moet dat verder van ons vandaan zijn dan ik dacht. Hm? Ze zijn er nog steeds niet. Zie je ze nog? Nee, Captain. Ze zijn opgeslokt door de duisternis. Wacht even. Ja. Nou zijn ze er. Ja, ik, ik zie ze. Ja, ze zijn duidelijk afgetekend. Ja, daar klimt er een naar binnen. Ja, wat gebeurt er? Frank! Frank! Frank, wat is er? Niets, Captain. Het is al in orde. Dat grote licht ging opeens weer aan en ik heb hem op de grond laten vallen om oh. niet gezien te worden. Ja. Nou. Hebben ze je niet gezien? Dat weet ik niet. En jij, Bill, Bill, zie jij hem? Nee, kapitein. Dat licht is veel te sterk en schijnt recht in mijn spiegel. Ik kan absoluut niets onderscheiden. dan weten we nog niet hoe ze eruit zien. Maar ik heb ze gezien, kapitein. Al was het dan maar een fractie van een seconde. Mooi, Frank. En hoe zagen ze eruit? Waar leken ze op? Zijn het plantaardige wezens? Nee, Jimmy. Maar hoe zagen ze er dan uit? Precies zoals u en ik, Captain. Heel gewone mensen. Je ja, dat wel zeker, Frank. Je hebt je ogen zo moeten inspannen om iets te kunnen zien. Heb je je niet vergist? Ik zou er mijn leven onder durven verwerden, Captain. Toen dat grote licht aanging, waren ze even heel duidelijk te zien. Ik kan me niet vergissen. Ja, maar Grimshaw zag ze toch nog niet. Hoe, hoe zou je ze hebben kunnen zien? Dat licht scheen recht in zijn spiegel en hij kon niks onderscheiden. Heb je hun vliegtuig ook zien vertrekken? Nee, Captain. Zolang hun licht scheen, leek het me beter om maar te blijven liggen. Ja. Nee. Toen ik even daarna weer durfde uitkijken, was het al weg. Alles wat ik nog zag, was het licht dat in de verte verdween. Ja, nog geen tien minuten later is het al over ons heen gevlogen. In de noordwestelijke richting. Over de woestijn. Precies in dezelfde richting waaruit het ook gekomen is. Zeg, Frank? Ja, dokter. Hoe waren die lieden gekleed? Ja, dat kan ik niet precies vertellen. Ik kreeg de indruk dat ze kleding uit één stuk droegen. Ja? Nou kleren, zoals ons overal. Hadden ze helmen op? Ik heb niet de tijd gehad om daarop te letten, dokter. Ja, ze moeten wel helmen opgehaald hebben, dokter. Hoe zouden ze anders kunnen ademhalen? En hoe bleven ze warm daar buiten in die bittere kou? Ja, daar kan ik u ook geen antwoord op geven, dokter. Nou, oké, okay, Frank, oké, okay, oké. Okay. We hebben je nou al meer dan lang genoeg met vragenlastige gevallen. Probeer wat te slapen, hè? Je hebt je rust dubbelend was verdiend. Nou, van rusten zal al niet veel komen, captain. Dadelijk komt de zon op en ik moet nodig een deel van de vracht uit het ruim halen... en overbrengen naar onze basis. Nee, nee, nee, nee, nee Frank, eerst rusten het is tijd genoeg als je vanmiddag met de eerste vracht terugrijdt, hè? Uh, wat zegt u? moet ik nummer twee dan onbewaakt achterlaten? Je kunt er toch niet voortdurend bij blijven, Frank? Daarvoor hebben we niet genoeg mensen. De basis heeft een deel van de voorraad van nummer twee dringend nodig. Die moet ze dus zo vlug mogelijk krijgen. Ja, maar de grote stukken dan, Captain... die kunnen we toch niet met z'n tweeën hanteren? Nou, laat die er maar achter totdat jullie terugkomen, hè? Terugkomen? Waar vandaan? Uh, ja, dat wil ik je net zeggen, Frank. Kijk eens... Wij moeten minstens nog twee man hier beneden hebben. Huh? Daarom moet jij met nummer één terug naar de rest van de vloot. En dan pik je daar McDonald en Hammond op, hè? Huh? Ja, captain. Als je op de basis bent teruggekomen, dan zal ik je mijn verdere orders geven... ...betreffende het bergen van de uitrusting van het wrak, hè? Huh? Jawel, captain. Goed, en nou naar je kooi, Frank. Het is niet waarschijnlijk dat je voorlopig nog wat lastig vallen. Alles wijst erop dat die lieden in dat vliegtuig bij voorkeur des nachts op pad gaan. Dus roep me wanneer je op bent, hè? Huh? Goed, captain. Dan sluit ik niet. Oké. Okay. konden we maar terugkeren om een handje te helpen, hè? We zouden wel kunnen, Mitch, maar uh, we hebben andere dingen te doen. Zodra het licht is, gaan we verder. We moeten die woestijn oversteken. We ageren? Ja, Mitch. We vertrekken in noordwestelijke richting... zodra de zon boven de horizon is. Nauwelijks verschenen de eerste zonnestralen... of onze beide karavanen hervatten hun tocht. Zonder enige afwijking naar rechts of links steven ze op het punt aan waar die nacht het licht van het vreemde vliegtuig achter de horizon was verdwenen. Na drie uren, waarin bijna 100 kilometer werd afgelegd, begon de zachte vochtige purperrode bodem van het mare Australis plaats te maken voor het roze zand van de Argierenwoestijn. Tegen de middag hadden we het Mare Australis achter ons gelaten en baanden de twee stelle voertuigen zich zwoegend een weg door het losse zand dat achter ons opwolkte als kleine zandstormen. Voor het eerst sinds onze landing op Mars gaven we de zonnestralen die door de ramen van de cabine naar binnen drongen, voldoende warmte om overdag de reizen zonder gebruik te moeten maken. ...van onze verwarming... ...om de temperatuur in de cabines op pijl te houden. Die eerste dag van onze reis door de woestijn... ...legden we bijna 400 kilometer af. Om daarna ter ruste te gaan... ...onder een gitzwarte hemelkoepel... ...waaraan een rijkdom... ...van veelkleurige sterren schitterde. We hielden om de wacht... ...maar het geheimzinnige vliegtuig vertoonde zich niet. Hallo, expeditiegroep. Vrachtvaarder nummer 1 roept u. Ja, hallo, Frank. Hier is Mitchell. Neem me niet kwalijk dat ik u stoor. Dan... Ik nu weer bij de ruimtevloot. We hebben de reis naar hierboven zonder voorval van betekenis volbracht. Prachtig. En wanneer keren jullie terug naar de Poolbasis? Binnen 24 uur, denk ik, zodra we volgeladen zijn. Mooi. Vergeet vooral niets, Frank... Ik denk niet dat we brandstof zullen kunnen missen... voor nog een tochtje naar boven... voordat we voorgoed van hier vertrekken. Zo nodig zouden we het nog één keer kunnen doen, denk ik. Ja, maar dat doen we dan toch alleen maar... als het dringend nodig is. En zorg dat je veilig aan de grond komt, Frank. Als nummer één gekraakt zou worden... hebben we alleen nog de pionier om hier vandaan te komen. Nou, dat komt wel in orde, Mr. Mitchell. Trek u daar het hoofd maar niet over. Nou, dat is dan alles voor het ogenblik. Ik roep u weer zodra we klaar zijn voor de afdaling. Goed? Ik hoop dat we tegen die tijd door deze woestijn heen zijn... en ik zal daar niet trouwen van wezen. Nog iets van dat vliegtuig gezien? Nee, gelukkig niet. En de volgende morgen vertrokken we weer in alle vroegte... in de hoop dat we voor de nacht de woestijn achter ons zouden hebben gelaten. Jeff, gun ons geen moment rust... terwijl één man aan het stuur zat verzorgde de andere de navigatie... en zocht bij tussenpozen met zijn sterke kijker de horizon af... in de hoop iets te ontdekken van de vriendsoortige bol... of iets te zien dat ons naar zijn basis kon voeren. Maar er was niets te zien, niets dan het roze zand... dat zich zo ver uitstrekt als het oog rijkte. En toen, geen twee uren voor zonsondergang... Hé, hey, dokter. Ja? Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Ik weet het niet, Mitch. Er schijnt iets met de motor niet in orde te zijn. Ja, doe het wat kalmer aan, dokter. Je rijdt te hard. Ja, hoe kunnen we anders Jeff en Jimmy bijhouden? We zijn nu al minstens 1500 meter voor ons? Ja. We hebben al veel te lang hard gereden. Heeft Jeff dan geen gevoel voor het mechanisme van deze tractors? Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Hallo. Ja, Mitch. Kan je iets langzamer rijden? Onze motor loopt warm. O oh ja? Nou, wij hebben er helemaal geen last van. Ja, maar wij wel. We moeten stoppen om te laten afkoelen. Goed. Uh, wij stoppen dan een poosje. Kom hier maar langs zijn. Goed, ja. Zeg, zeg, Mitch. De kracht van de motor is nog maar de helft van het normale. Dat geef je wel genoeg. Wel zeker. Stop dan, dokter. niet meteen. Oké. Okay. Hallo, Jeff. Ja, Mitch. Er is beslist iets niet in orde met de motor. We hebben moeten stoppen om te ontdekken wat er aan mankeert. Anders draaien we hem volledig in de soep. Zeg. Ben je er zeker van dat hij nog een uurtje volhoudt? Meer is niet nodig om ons dagtraject te voltooien... en de woestijn achter ons te laten. Nee, Jeff, ik ga geen stap verder voordat ik hem heb nagekeken. Oh, nou, ga je gang eens. Zeg, vind het ergens? Tim en ik nog een eindje doorrijden tot boven op de volgende helling? Ik zou graag eens een kijkje nemen wat erachter ligt. Ga niet zo ver, Jeff, dat we elkaar niet meer kunnen zien. Denk erom, we moeten bij elkaar blijven. Nee, dokter, ik zal in zicht blijven. Je zult ons blijven zien. Nee. Het is niet meer dan een kilometer of drie. Nou... Dat zou dan niet zo erg zijn. Als je maar niet aan de andere kant naar beneden rijdt... Als het zand weer zo verder uitstrekt, dan kom ik terug naar jullie. Best. Is dat goed? Maar zorg dat je terug bent voor het donker. Maak je niet ongerust, daar zorg ik voor. Maar, nou, kom, Jimmy, start er maar weer. De helling op en als we boven zijn, stop je. Oké, okay, Jeff. Dan gaan we weer. Nou, dit is de hoogste heuvel die we in deze woestijn tot nu toe hebben aangetroffen. En hij is ook tamelijk stijl. Ja, ja. Nou, we zijn er bijna, Jimmy. Ja, zo, je kunt niet stoppen. Zo is vrij oh, genoeg. Hoi. Nou, wat zeg je daarvan? Roze woestijnzand en nog eens roze woestijnzand. En weer een heuvelblok voor ons. Zie je niks bijzonders? Nee. Wat? Kijk. Naar de top toe wijst het de kleur zich van roze in bruin. jij ja, nou, ik zeg ja, dat is zo. Ik zal er graag eens overheen kijken. Nee, nee, Jeff, nee. Dat betekent dat we uit het gezicht van de dokter in Miet zouden verdwijnen... en we hebben ze beloofd dat we dat niet zouden doen. We zouden kwaad worden, dan hebben ze er nog gelijk in ook. We kunnen een enkele minuten terug zijn. Ik, ik zou het in die tijd bijna te voet kunnen doen. het, eh? ja, tja, dat doe ik. Wat? Wat, wat? wil je uitstappen? Ja, waarom niet? Ik wandel erheen. Bevrijd ik mijn nieuwsgierigheid en kom weer terug. Ja, maar Jeff, luister nou eens even over. Nog geen uur gaat de zon onder. Stel je nou eens voor dat je een been breekt door Jimmy's? Ik dan? beloof je dat ik niet uit jouw gezicht zal verdwijnen, Jimmy. Wat er zich ook op de andere kant van de heuvel bevindt... ik zal er alleen maar naar kijken en daarmee uit. Ja, maar ja, goed, als jij dat nou zo nodig vindt, nou ja. Ja, maar waarom kun je dan nou niet wachten tot morgen? Ik weet het niet, Jimmy. Voor mijn gevoel moet ik gaan kijken wat er achter die heuvels ligt. Als ik niet ga, dan weet ik zeker dat ik er de hele nacht over zal liggen piekeren. Nee, ja, dat is niet zo prettig, hè? Nee, nee. Nou, uh, Jim, geef hem maar helemaal. Als ik hem heb opgezet, dan kun je de luchtsluis openen en hem uitlaten. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Jimmy, zie je me? Hm? Ja, natuurlijk. Waarom zou je niet te zien zijn? Goed. Goed, dan ga ik. Ja, uh, Jeff. Denk in de womb tot aan de heuveltop en geen stap verder. De zon staat wel erg laag. Jimmy. Ja? Jimmy. Let eens op die kleur. Diep oranje. Wat? De, de zon? Diep oranje? Dat, dat, dat heb je nog eens beweerd. Hoe kan dat nou? Een paar minuten geleden had ze nog een gewone kleur. Ja, dat is een, een hele tijd geleden bedoel ik. Of was het nou nog niet zo lang geleden? Ik ben nu. Bijna op de top. In... Ja, ik ben er. Lieve hemel. Wat is dat, Jeff? Wat zie je? Jimmy. Jimmy. Stel je voor. Deze helling leidt naar een dal. Een groot breed dal. Het is vol planten reusachtige rabarberplanten. En het strekt zich uit... van het westen... naar het oosten. Zover je zien kunt. Rabarberplanten? Er groeien er soms ook nog suikerbomen bij. Het is vast een van die marskanalen. Nou Kom er maar gauw terug voordat een paard van een trekschuitje onder de voet loopt. Het moet wel... wel, huh? wel, wel 25 kilometer breed zijn. En... Ja! Ja, daar is hij. Precies zo... Als ik je met mijn droom zag... Wat? Wat? Wat, wat zag je hier droom? Die droom die ik had toen ik met Mitch verdwaald was in de mist. Toen je droomde dat je de stad zag, wil je zeggen? Ja, Jimmy. En daar is ze nou. Wat? Die stad? Ja, Jimmy, die stad. Volkomen dezelfde. Tot in de kleinste bijzonderheden. MUZIEK ja. De Vliegende Bol. Dit was het twaalfde deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren. Jeff Morgan, John de Vreeze. Steve Mitchell, Jan van Ees. Jimmy Barnett, Jan Borkus, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester. Frank, Paul van der Lek. En Grimshaw, Herman van Eelen. Regie.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 Mars-mysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling propeller, regie Leon Povel. Vandaag het dertiende deel, Onzichtbare Vijanden. Toen vrachtverder nummer twee voor de tweede keer met een lading materialen afdaalde uit de baan die de ruimtevloot om Mars beschreef, werd hij bij de landing. ...ruim 600 kilometer van onze poolbasis... ...zwaar beschadigd. Jeff, Mitch, Jimmy en ik... snelden hem te hulp. Toch toen we bij het wrak waren aangekomen... ...ontdekten we dat een onbekend luchtvaartuig... ...ons was voorgeweest en de bemanning had ontvoerd. Frank Rogers, die naderhand de wacht betrok... ...in de beschadigde vrachtvader. En daar nog was, toen het onbekende luchtvaartuig zich voor de tweede keer vertoonde, wist ons te vertellen dat hij een glimp had opgevangen van de bemanning ervan en dat hij een volkomen menselijke indruk maakte. Het onbekende vaartuig verdween vervolgens weer in westelijke richting over de Agierenwoestijn en onze expeditiegroep zette de achtervolging in. Na twee dagen, toen we bijna door de woestijn heen waren, kreeg de tractor, waarin Mitch en ik ons bevonden, motorpech en moesten we stoppen. Maar Jeff Morgan, nieuwsgierig, naar wat achter kon zijn, achter die heuvelrug, en drietal kilometers verderop, reed nog een eentje door, stapte vervolgens uit en beklom de helling.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 Een paar minuten geleden had ze nog een gewone kleur. Ja, dat is een, een hele tijd geleden, bedoel ik. Of uh, was het nou nog niet zo lang geleden? Ik ben nu. Bijna op de top. Ja, ik ben er. Lieve hemel. Wat is dat, Jeff? Ja? Wat zie je? Jimmy. Jimmy. Sta je voor. Deze helling leidt naar een dal. Een groot, breed dal. Het is vol planten. Net reusachtige rabarberplanten. En ah, het strekt zich uit van het westen naar het oosten. Zover je zien kunt. Rabarberplanten? Eh, Goeien er soms ook nog suikerbomen bij? Het is vast een van die marskanaal. Nou, kom dan maar gauw terug voordat een paard van een trekschuitje onder de voet loopt. Het moet wel. wel. Huh? Wel, wel. 25 kilometer breed zijn. En. Ja! Ja, daar is ie. Precies zo. als ik hem in mijn droom zag. Wat?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 Ik kan zelfs de planten zien die op de daken van de huizen groeien. Ja, maar als er huizen zijn, moeten er ook mensen zijn... of tenminste wat hier van mensen doorgaat. Jeff, kom nou terug voordat iemand je in de gaten krijgt. Een paar minuutjes, Jimmy. Een paar minuutjes. Ik moet zoveel mogelijk ervan in me opnemen. Jeff, over een paar minuten is de zon onder. Kom je nou terug of, of kom je niet terug? Of moet ik, of moet ik je maar halen? Nee. Nee, goed. Nou goed, Jimmy. Ik kom al. Nou goed. We gaan terug naar Mitch de dokter... anders zijn we er niet voor het donker. Heb je enig teken van leven ontdekt, Jeff? Nee, dokter. Alleen de rode en de groenblauwe planten. Denk je dat die stad, wat het dan ook is... ...iets te maken heeft met dat vliegtuig dat we hierheen gevolgd maar hebben? Ik, ik weet het niet, Mitch. Zoveel is zeker dat, dat het ons hierheen heeft geleid. Maar het, het is natuurlijk mogelijk dat het gewoon over de stad is heengevlogen. Maar waarom heb je ons niet door Jimmy via de radio laten waarschuwen? Dan hadden we toch ook kunnen komen. Maar jullie motor deed het toch niet? We hadden toch kunnen lopen, het was niet verder dan een kilometer of vier, vijf. Dat had je nooit gehaald voor zo'n zondergang, Mitch. Heen en terug bijna tien kilometer. Ja, trouwens, morgen kunnen we samen gaan kijken. Uh, zeg, Mitch. Ja? Hoe lang denk je nodig te hebben om je motor weer op gang te krijgen? Nou, een paar uurtjes. Hm. Ik kan gelukkig van binnenuit bij de storing komen. Ik kan dus na het invallen van de duisternis blijven doorwerken. Ja. Morgenochtend is de zaak weer in orde. Mooi, prachtig. Nou, dan zullen we zodra de zon op is... de op oprijden... en eens nagaan of het mogelijk is om ons weg te banen... door dat rabarberbos... ...en de stad te bereiken. Hoe ver nog, Jeff? Tot aan de top. Daar stoppen we... ...en dan nemen we een kijkje al voor verder te gaan. All right. Jimmy. Ja? Let op. Je kunt nu ieder moment stoppen. Je zegt het maar, Jeff. Ja. Ja, oké, okay. nu. Nee. Lieve hemel, is dat nou dat dal? Nou zeg, dat dat moet wel een dertig kilometer breed zijn. En minstens driehonderd meter diep. En die stad zeg. Zeg, dat is net een van die, die oude Indiaanse poebelos zoals je trouwens al zei. Behalve dan dat ze gebouwd schijnt te zijn op de wijze van die grote trappenpiramide. Alleen eindigt ze van boven niet in een punt, maar is ze vlak. En dat bijna over de helft van haar basis oppervlakte. Ja, ja, dokter. Ja, het is net een opeenstapeling van telkens kleinere blokken. Hm? Ik denk dat de basis, ik bedoel het onderste platform waar de hele zaak op rust, wel een anderhalve kilometer in vierkant is en een dertig meter hoog. Hm. Uh, ik denk dat je door dat onderste platform in de stad zou moeten komen. Maar. Ik zie geen ingang. Zeker omdat die eh, rabarbe wilden is er overheen groeit. Ja, ja. Zeg, denk je dat die planten veel weerstand zullen bieden, dokter? Hm? Of zullen we met onze trucks er een weg doorheen kunnen banen? Nou, ik zou niet weten waarom niet. Zo eerst stevig lijken die dingen me niet. Nee. Het is in elk ja. geval te proberen. Ja, ja en, en, maar ja, wat denk je van die bodem? Zou die hard zijn of uh, moerassig of zo? De planten groeien zo dicht dat je dat niet kunt zien... Maar we denken dat hij vrij hard moet zijn om al die planten te kunnen dragen. Oh, ja. Nou, goed, dokter. Dan dalen we af naar de dal. Maar wees voorzichtig, Jeff. Kampjes aan, hoor. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zeg so, Jim. Ja, Jeff? Ga jij nou aan het stuur, dan kruip ik in de navigatiekoepel... en ik geef je aanwijzingen voor de aan te houden richting, hè? Ron, nou, je kan toch zeker zelf wel de richting aanhouden... door uit te kijken door het raam van de cabine. Op het ogenblik nog wel, Jimmy. Maar als je straks bij die planten bent, niet meer... Ze zijn zeker een halve meter hoger dan de cabine raam. Ja, ja je hebt gelijk, dat is waar. Ja. Oh. Nou, vooruit maar. Start de motor en niet sneller rijden dan 8 à 10 kilometer per uur. Oké, okay. contact. En daar gaan we. Ja, ja oké, okay, Mitch. Blijf dicht achter ons. Komt in orde, Jeff. Hallo, expeditiegroep. Ah. Ruimtevloot roept u. Ja, Frank, hallo, hier is Jimmy. Wil je me de captain even geven, Jimmy? Oh, maar een momentje. Hier, uh... Ja, Dank je. Hallo, Frank. Hier is Stef Morgan. Hallo, captain. Nummer 1 heeft u geladen en McDonald en Hammond zijn aan boord. Ja. We zijn klaar om naar beneden te komen. Prachtig, Frank. Kom maar zodra het je goed dunkt, hè? En hoe gaat het met de vloot? Alles oké, okay, captain. Maar uh, als ik hier weg ben, zijn hierboven nog maar twee man over. Ja. Ik ben bang dat ze het werk hier niet goed zullen aankunnen. Nou, ze zullen het als zo goed mogelijk moeten doen... Kijk, de cartografie moet regelmatig voortgang vinden. En ze moeten voortdurend in radioverbinding blijven met onze poolbasis en met de controle op de aarde. Hm? Ja, dat weten ze, Captain. Nou, goed, ja. Zeg, van welk nummer vormen we die tweede bemanning? Van nummer vier, Captain. Van vier. Oh. In de overige vrachtwagens is het nu geen mens meer. Nee, nee, nee. Zeg Frank, hoe vaak kun je nog naar boven? Nou, nog maar één keer, Captain. Eén keer. Meer brandstof mogen we niet verbruiken... als we tenminste de rest van de vloot mee terug willen nemen naar onze basis op de maan. Ja, dat is de bedoeling, ja. ja. niet waar. Ja. Nou, Frank, dan zou ik zeggen, kom maar naar beneden. Hm? En laat ons direct weten wanneer je geland bent. Oh, wacht even, nog iets. Ja, Captain? Een... We zijn nu in de Argierenwoestijn. En die zijn we bijna gepasseerd. Onze positie is 40 graden, 14 minuten westerlengte. 40, 14 en 30 graden 27 minuten zuiderbreedte. 30, 27. 30, 27, juist. We mogen ons nog gereed om een kanaal over te steken. Wat, zegt u? Ja, Frank, het, het loopt vrijwel van west naar oost... en is vol eigenaardige planten die zowat, uh, nou, een meter of twee hoog zijn. Dus uh, het is inderdaad plantengroei die de kanalen groen kleurt? Ja, Frank, het is plantengroei. En, en een heel weelderige ook. Maar dat is nog niet alles. Zo... Nee, kijk, we gaan proberen ons een weg er doorheen te banen om een onderzoek in te stellen. Ja, naar iets dat zich er middenin bevindt. En dat eruit ziet als een. als een. ommuurde stad. Hmm. Weet u zeker dat het niet een. Uh, een grillige rotsformatie is, of iets dergelijks, Captain? Frank, ik kan je verzekeren dat het door wezens gebouwd is. En nou luister ik je goed, je kent onze positie. Ja, Captain. Kom nou voor de landing over ons heen vliegen. Laat een van je mannen goed uitkijken. En laat de ander er foto's van maken. Begrepen? Jawel, Captain. Goed, Frank. Nou, dat is dan alles voor het ogenblik. Dank u, Captain. Het komt in orde. Ja? Zit Jeff. Ja, Jimmy, wat is dat? We zijn bijna bij die rhabarber, hoor. Oh, ja. Oh, ja. Uh, hallo, Mitch. Ja, Jeff. Minder snelheid tot uh, drie kilometer per uur. Oké. Okay. Jij ook, Jim? Mm Hm-hm. Zes kilometer, vijf, vier, drie hebben. Goed zo, goed zo. En nou er maar rechtop af, hè? Mm. Hou je koers aan en baan je een weg erdoorheen, als dat mogelijk is. Ja, best. We zijn er bijna. Nog een paar meter. Ja, nu. En daar gaan we dan de Rimboe in. Zeg, verdraaid, je merkt het niet eens. Meet je? Ze bieden niet de minste weerstand. Dan rijden ze gewoon plat. Zeg, hoe staat het met de bodem? Is toch geen moeras, hè? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Het lijkt me vrij hard. Hallo, Mitch. Ja, Jeff. Mitch, ik krijg de indruk dat we er best doorheen zullen komen. Ja, dat zie ik. Ja. Nou, we gaan door tot aan de voet van de piramide. En daar stoppen we. Mooi. Dan kun je het dan weer opvoeren tot een kilometer of acht per uur. Best. En je hebt ook goed, Jim. Ja, Jeff, ik doe dan. Nou. Zo kunnen we er binnen twee uur zijn, hè? Nou, laten we hopen dat we er geen spijt van zullen hebben. Murene? Nou, ik uh, wou alleen maar zeggen dat ik hoop dat we niets tegenkomen... dat ons spijt zal bezorgen er ooit op afgegaan te zijn. Knappie? Ja, Jeff, ik ben nou buiten en sta naast de tractor. Maar ik kan door die vervloekte rabarberplanten geen klap zien. Ik ben ook buiten. Trek je van die planten maar niks aan. Bij de geringste druk knappen ze af als luciferhoutjes. Zo. Ja, nou, probeer het maar eens. Wel, alle mensen. En ze zijn hol. Als bamboestijl, Ja. Nou, baaien weg er doorheen, mens, en ga naar de stadsmuur. Goed, Jeff. En jij, Jimmy? Ja, Jeff. Verbind ons met de dokter, William. Oké. Okay. Ja, hier ben ik, Jeff. En? al iets te zien? Oh, die muur is wel stevig, dokter. Wat is het voor materiaal? Moeilijk te zeggen. Is het baksteen? Weet het niet. Als het baksteen is, moeten die bekleed zijn met een soort, soort pleisterwerk. Oh. De muur is volkomen glad. Is er een ingang? Of uh, doorgang in? Oh, ik heb er nog geen gezien. Wacht, ik zal er eens omheen lopen. Mogelijk is er wel zoiets als een ingang, maar dan aan een van de andere zijden. Wat? Moeten de dokter en ik intussen hier in de trucks blijven zitten? Nou, als je dat niet graag doet, Jimmy, dan kun je ons in de trucks volgen. Rijd dan stapvoets en blijf op een afstand van tenminste 10 meter van de muur vandaan. Dan zouden jullie nou niet beter weer naar binnen kunnen komen. Wat zou je dan nou een weg banen doordat er een Barberbos om die hele stad heen? We hoeven ons geen Snap weg te banen, niet? Jimmy. Er loopt een soort pad ter breedte van een, van een meter langs de muur. Oh. Nou, kom, Jimmy, laten we starten. Ik blijf vlak achter je. Oké, okay, daar gaan we. Hallo Jeff, hallo Jeff. Ja, Jimmy. Zeg, Jeff, ik, ik denk net aan iets, hè? Waar zou jij nou aan denken? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik geloof namelijk dat we onze tijd lelijk verknoeien... met de zoeken naar een ingang hier beneden. Ho, hoezo? Nou, het is toch duidelijk. Iedereen die naar die stad wil, moet door deze rimboe heen. Er hm. zouden we dus wegen of, of minstens spaden moeten zijn. En daar is niks voor te bekennen. Als je het mij vraagt, dan vliegen ze allemaal hier naartoe. Hé, hey, Jeff. Kijk hier eens. Op de grond. Huh? Lieve hemel. Ben je zeker dat het niet de jouw is, Mitch? Nee, ik heb hem nog aan mijn hangen. Wat is er, Jeff? Wat hebben jullie gevonden? Een veiligheidskabel, dokter, precies zo in als we zelf hebben. Wat? En hij is uitgerold. Ja. ja! Iemand van de bemanning van nummer twee moet hem hebben verloren. Dat betekent dus dat ze hier zijn. Dat is best mogelijk. Hij kan wel van een van de terrassen zijn gevallen. Misschien hebben ze ons zien komen en hem laten vallen... in de hoop dat we hem zouden vinden. En waarom vertonen ze zich dan niet? Dat weet ik niet. Misschien krijgen ze dat de gelegenheid niet toe... We moeten zien dat we hier binnenkomen. Ja, maar die muur is hoog, Jeff en stevig. Er zijn nog drie andere zijden. Laten we verder gaan. Als we geen opening vinden na de ronde te hebben gedaan, dan zullen we moeten nagaan of we tegen de muur kunnen opklimmen. Zo, hebben jullie dat gehoord, Jimmy en Doc? Ja, Jeff. Ja, Jeff. Nou, Mitch, rol die kabel dan op en laten we verder gaan. Oké, okay, Jeff. Stoppen, Jimmy. Hm? Dokter, wat is er Jeff? Weer iets gevonden? Ja, en of hier op de hoek is een trap die naar het eerste terras leidt. Wat? Is er dan niet eens een lift? Ach, kom nou, Jimmy. Nou, we rijden nog een eindje door tot op de hoek hier. Dan kun je de trap zien. De treden zijn in de muur uitgehouden... zodat je ze niet ziet voordat je er vlakbij bent. Trek als de weer jullie ruimtekostuums aan en kom dan hierheen. Kijk. Okay. We zijn zo bij je, Jeff. <tries> Nou, ik voorop. Die trap, die moet wel heel oud zijn. Kijk eens hoe de treden zijn uitgesleten. Hier moeten wel honderden mensen duizenden malen op en af gegaan zijn. Oh, ja. Maar waar zijn dan die honderden mensen met die duizenden voeten? Hè? En wat voor voeten hebben ze? Nou ja, uh, dat weet ik niet. Als je het mij vraagt, beste dokter, dan is er hier geen mens meer. Wie hier langsgekomen zijn, dat moeten al minstens al, al jaren dieper zijn geweest. Misschien al eeuwen niet meer. Nee, dit lijkt meer op een, op een goed geconserveerde ruïne... ...dan op een plaats waar mensen wonen. Nou, kom toch, we moeten bij elkaar blijven. Ja, gaan. neem me niet kwaad, Jeff. Uh, kom dan toch, Jimmy. Jeff en Mitch uh, zijn op boven. Ja, ja hij komt er alsof nog als hij kan. Die man die hier randelt, wat een haaste. Huh? Ah, wat een uitzicht, hè? Kijk eens even, je kunt het hele tal overzien. En dan nog een stuk van de woestijn ook. Zeg, kijk eens, je ziet zelfs de sporen van onze karavaan... En het pad dat we de, de Rimboe hebben gemaakt. Laat dat uitzicht nou maar van wat dat is, Jimmy. We moeten deze plaats doorzoeken. Nou, welke richting zouden we inslaan? Nou, hier beneden hebben we de kabel gevonden. Als het een van de onze is die hem heeft laten vallen, dan moet hij hier ergens langs gekomen. Huh. Ja, ja, ja, laten we deze kant er eens op gaan. Er is noods meer om het hele bouwwerk. Ja, dat lijkt me ook het beste, Jeff. Misschien vinden we aan de andere zij weer een trap die ons naar de volgende verdieping brengt. Ik meen dat we daar iets gezien hebben. Dat nog een beetje op woningen leek. Oh, en onze tractors dan? Laten we die in die uh, kabarberimboe staan zonder er een oogje op te houden? Daar zeg je zo, wat Jimmy. We hebben tot nu toe nog wel niemand gezien. Maar dat wil nog niet zeggen dat er niemand is. Ja, ja, precies. Eigenlijk moet er hier iemand blijven. De anderen kunnen dan hun nasporingen voortzetten. Het... Blijf jij maar hier, Jimmy. Oh, ik? Ja. Als er iets gebeurt of uh, als je iets ziet, kun je ons onmiddellijk oproepen. Dan komen we als het nodig is onmiddellijk terug. Zeg, oh. dus uh, uh, uh, willen jullie dan om het uh, hele terras heen lopen? Ja, natuurlijk. Ergens moet toch een opgang zijn naar het volgende terras. Nou, als we die vinden, dan waarschuwen we je wel. Oh, ja. Ja, ja maar uh, moeten jullie nou uh, allemaal gaan? Kan er dan niet iemand bij me blijven? Jimmy, binnen He? een uur zijn we er toch omheen gelopen. Ja, ik heb het altijd. Ik moet... Nou ja, goed. Als jij het dan wil. Goed, dan loop ik wel een eentje terug. Dat nou, ja, is maar... goed. Blijf bij de trappen wachten, hè. Daar komen we straks weer bij je. En anders geven we wel de nodige aanwijzing hoe je moet lopen als we je nodig hebben. Goed. Hallo, expeditiegroep. Frank Rogers roept u. Hé, hey, hallo Frank. Hier is Jimmy. Wij naderen nu het punt dat je ons hebt opgegeven... en kunnen binnen enkele minuten over jullie heen vliegen. Dat is best, Frank. Dat is best. Zegt de... Uh... De plaats die wij dan de stad noemen, hè? die ligt precies in het midden van het kanaal. Als je nou op de juiste koers ligt, dan kun je ons niet misvliegen. Mooi zo, Jimmy. Zeg, uh, Frank, uh, kijk goed uit. Uh, misschien zie jij wel iets dat ons hier ontgaat. We zullen ons best doen, maar uh, onze snelheid is nogal groot. We zullen ook een paar foto's maken. Goed zo, Jorge. Zeg, Jimmy, waar ben je nu? In de tractors? Nee, Frank, nee. Ik, uh, ik sta op de uitkijk, bovenaan een hoge trap die naar het onderste terras leidt. Ik zal naar je uitkijken als we overkomen. <laughs> nou, ik zal niet vergeten om te lachen als jullie die opname maken, hoor. Laat die fijn zijn, Jimmy. Tot straks. Tot straks, Frank. En succes. Hallo, Jeff. Hallo, Jimmy, Jan. ja. Ja, ik, ik sprak net met Frank. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, ja. Waar zijn jullie nou? Bijna recht tegenover, ja, aan de andere kant. Oh. We zijn nu zowat op de helft van onze rondwandeling. Oh, uh, ja, ja. Heb je al iets van, uh, van trappen of zo gezien? Nee, Jim. Nou, reken dan maar op dat we je waarschuwen en even iets zien. Ja, goed. Maar maak het nou niet te lang, hoor, Jeff. Ik, ik, ik, nee, ik voel me zo eenzaam, hè. Met, met geen ander gezelschap dan een stenen trap... en een paar <laughs> duizend <laughs> barbersteeltjes. En dan, eh... Uh... Oh, wacht even. Ja, daar ging Frank weer. <laughs> ja. Ja, dan... <laughs> ik hoop maar dat hij goede foto's heeft gemaakt. <laughs> ja. Hallo Jeff. <laughs> hallo Jeff. Even helemaal naartoe. Uh, nu doet die radio niet meer. Wat. Wat, wat is dat? Dat geluid? Dan heb je dit? Het hetzelfde geluid van. <laughs> hallo Jeff. Hallo Jeff. Hallo, hallo Jimmy, wat is er? Ja Jeff, oh ja, het. Het, uh, het is er weer. Ik. Uh, <laughs> Jimmy! Huh? Jimmy! hoor je man! Huh? Jimmy! Kon ik. Ja, uh, uh, kon ik maar even gaan slapen? Ik. Uh, voel me zo moe. Jimmy! Antwoord, Jimmy! Jimmy! Hou nou op, Jeff. Hoe kan iemand nou slapen met dat geschreeuw als zijn kop? Jimmy, je mag niet slapen, versta je? Huh? Natuurlijk mag ik gaan slapen. Huh? Jawel. Hé. Huh? Hey. Hey, wie was dat nou eigenlijk? Wie is wie? He? Oh, iemand zei dat ik, uh, dat ik mocht gaan slapen. Ik heb niemand gehoord. Wees flink, Jimmy, en blijf wakker. Hij is veel te moe. Ga maar liggen, Jimmy. Dan voel je je veel beter. Ja, ja, dat wilde ik ook gaan doen. Ik, uh, ik ga nou uh, liggen. Hallo. Hallo, Jimmy. Hij is beslist in slaapgevallen, dokter. Hij antwoordt niet meer. We moeten naar hem toe. Welke richting uit? Daar komt het niet op aan, Mitch. De afstanden zijn ongeveer gelijk. Laten we dan in dezelfde richting doorgaan. Kom. Dan laten we voortdurend oproepen. Dat houdt hem misschien wakker. Hallo Jimmy. Hallo Jimmy. Hallo Jimmy. Jimmy. Hallo Jimmy. Jimmy. Jimmy. Hallo Jimmy. Jimmy. Ja. <gly> Dit is toch in plaats om te gaan slapen, Jimmy? Je buit op dat terras. Ja, maar ik ben zo moe. En u zei toch dat ik. dat ik kon gaan liggen? Natuurlijk kun je hier wel liggen. Maar je ligt toch veel prettiger in je eigen bed? Huh? Hoorde ik Jimmy niet praten? Ja, dat dacht ik ook, dokter. Hallo, Jimmy! Jimmy, hallo! Ja, maar waar is mijn bed dan? Kom hoor hem weer. Hij zegt iets over een bed. Loop over het terras. Langs de binnenmuur. Ja? Nee, nee. Niet die kant op. De andere kant. Jimmy! hier leuk. Jimmy, wat heb je toch? Ja. Zo. Oh, wat oh, ben ik moe. Ik krijg het zo koud. Je wordt zo weer warm. Hij zegt dat hij het koud heeft. Dat wordt een herhalen van die geschiedenis op het reis. Ik ben bang dat al onze hoeken niet zal uithalen. Het enige wat we kunnen doen is maken dat we zo gauw mogelijk bij hem komen. Ja, je hebt gelijk, dochter. Het klonk precies alsof hij met iemand sprak. Hij zou wel in zichzelf aan het praten zijn. Maar laten we voortmaken duurt minstens nog een minuut of tien voordat we bij hem zijn. Ziezo, Jimmy. Dat is ver genoeg. Daal nu die trap af. Waar, eh, waar leidt hij dan naartoe? Naar een plaats die je heel goed kent. Ik ken geen enkele plaats op deze planeet. Oh, nou is al wat ik verlang is, is warmte en slaap. Daal die trap dan af. Goed. Goed, maar ik doe het alleen omdat ik zo moe ben. In normale omstandigheden weet ik het vast niet. Op deze planeet is geen van ons normaal, Jimmy. Hoe bedoelt u dat? Ja. Ja, goed. Ik, ik, ik ga al, maar... Wat wil hij eigenlijk van me? Wat doet hij met me? Ik zeg u toch al dat ik ga? Wat, wat, wat gebeurt er toch met me? Hallo Jeff! hallo Jimmy, waar ben je? Ziezo, Jimmy. Voel je je nu wat beter? Ja, waar... waar ben ik? Ben je nog moe? Nee. Ja, ik ben nou klaar wakker. Ik heb... ik heb het ook veel warmer. Eerlijk gezegd voel ik me weer best. Ja, Maar waar ben ik nou toch en waar komen al die mensen vandaan? Loop maar wat rond, Jimmy. Ja. Ga maar verder. Hoe kan dat nou? Ik... Ik kom toch nooit door al dat gedrang heen? Oh, jawel, Jimmy. Loop maar nou rustig door. Ze gaan wel opzij voor je. Loop deze straat uit. Ga dan links om de hoek. Daar is een eethuis waar je een lekker bord soep en een grote bal gehakt... heel goedkoop kunt krijgen. Oh. Maar dat... Dat is bij Bernstein. Ja, zie je wel dat je deze plaats kent. Natuurlijk ken ik ze. Ik heb u tegen mijn jongensjaren doorgebracht. Och, en dit, dit is de zaterdagse markt. Ja, en daar kinder heb je Sammy. Bij wie je de beste nieuwe haring kunnen krijgen. Verse maatjes. Oh, oh. oh, wat is dat lang geleden dat ik zo'n malse moddervette nieuwe haring had. <laughs> Loop maar door, Jimmy. Ze gaan wel opzij voor je. Ze zien me niet eens, geloof ik. Waarom zou ze ook op je letten? Je bent er maar eentje in de massa. Had je soms verwacht dat ze voor je zouden vlaggen? Je hoeft niet zo sarcastisch te doen. Ach, kijk nou, eens, daar geen bij dat stalletje met schoonheidsmiddelen. Is dat een bekende van je? Een bekende? Dat zou ik zo zeggen. Dag, Barbara. Hé, hey Barbara. Ik ben het, Jimmy. Ba oh. Oh, pardon. Neemt u me niet kwalijk? Ik dacht dat ik iemand anders voor had. <tie> Iedereen kan zich vergissen. Zeker niet degene die je dacht. Zag u dat? Ze hij gewoon alsof het lucht wassen. Ze negeren me voorkomen. Ja, dat zag ik. Als ik er nou eens goed over nadenk... doet iedereen alsof ik niet besta. Gelijk heb je. Wat bedoelt u nou met dat gelijk heb je? Wat is het voor een welkom thuis? Kom ik met terug van de overzij van het heelal? En de buurt neemt er niet eens meer notitie van... dat dat ik uit de bioscoop gekomen was? Jimmy... Heb je vergeten dat je eigenlijk wilde gaan eten? Huh? Dat je op de weg was naar Bernstein of naar Sammy's Haringkarretje? Oh, ik uh, denk maar dat ik naar Bernstein ga. Dat bracht eerlijke soep, lijkt me wel. Jimmy! Jimmy, waar ben je? Hé, hey, wie is dat? Daar roept iemand. Aan. Denk om het gehakt, Jimmy, de grote en beste bal in de hele stad. Laat dat gehakt naar de bliksem lopen. Ik heb al duidelijk gehoord dat iemand me riep. En dat was niet iemand van die menigte hier. Die neemt net zoveel notitie van me alsof ik onzichtbaar was. Wat? Onzichtbaar? Ja, natuurlijk. Daarom negeerde dat kind me. Ik klik dwars door me heen alsof ik er niet eens was. Zeg eens het. Er is hier niet zit in de haken, Jimmy Sammy heeft de beste vis ter wereld. Zijn nieuw is niet de evenaren. Wie ben jij eigenlijk? Iemand uit de menigte, Jimmy. En waarom vertoon je je dan niet? Je hebt hem al twee keer gezien. Zo, waar dan? Wie ben jij dan van al die mensen? En wacht eens even. Het geluid, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er nou toch? Alles wat troebel. Wat doe je nou? Nee, nee. Verdorie. Zo. So. Ja. Voel je je nu beter? Ja. Ja, dat, dat is beter. Het prettigste bed waar ik ooit in geslapen heb. Ja, zelfs al kraakt het een beetje. Ja, oost-west, thuisbest. Ja. En wat bedoel je met, met thuis? Ben je dan niet thuis? Ja, verdraaid, het is mijn kamer. Dit is mijn eigen kamer. Daar heb je mijn fotoverzameling aan de buur Met handtekeningen van Neville Duke, van Propeller en Charles Tilton. Met de beste groeten. Welke dag is het vandaag eigenlijk? Dinsdag. Dinsdag. Ja, maar hoe laat is het dan? Laat. De zon staat al heel hoog aan de hemel. Lief helpen. ik had meneer Bernstein beloofd... dat ik tegen tien uur een handje zou komen helpen in zijn restaurant. En Waarom zijn ze me nou niet komen wekken? M Moms? Moms? Alsjeblieft, dan was dat over twaalfen. Hi, Billy Cottles bent op de radio van meneer Vanderburg. Het is altijd dezelfde geschiedenis. Je kunt, je kunt je eigen woorden haast niet verstaan door dat lawaai boven je kop... Waarom kan hij je dan nou niet een beetje zachter zetten? Moms! Ze is al weg, Timmy. Waarom? Ze is naar de Grazels, de kleermaker, om een pak voor je te kopen. Maar toch niet dat pak met dat gekke streepje? Ze zeiden dat het een hele mooie stof was. Ja, en een hele dure. Ik heb er al zo vaak gezegd dat Grazels veel te duur is met zijn pakken. Uh, laat ik er nou maar gauw heen gaan om te voorkomen dat ze de geld over de balk gooit. Zou jij je eerst niet eens aankleden? Wat? Wat zeg je nou? Heb ik daar geen behoorlijk kostuum aan? Nee. Zet die helm af. Hoe kan je zo met haar spreken, of met Sammy, of met Grazels, of met iemand anders? Ik spreek toch met jou, niet? Stel, kan ik je dan niet zien? De anderen kun je wel zien. Maar je kunt niet met hen spreken, en zij niet met jou, tenzij... Tenzij wat? Tenzij je je helm afzet. <laughs> Die kan ik toch niet afzetten? De atmosfeer hier op aarde heeft een, een zoveel hoger zuurstofbehalte dan op Mars, dat dat één derde van dodelijk voor me zou zijn. Die mensen op straat zijn anders levend genoeg. Ja, dat kan wel. Die zijn er al gewoon. Jij kunt er ook aan wennen. Licht je helm maar even op. Huh? Probeer het. Doe dan. Nee. Nee. Het voorschrift is dat je de helm te alle tijden gesloten moet houden. Behalve in de drukkabine. Hier luidt het bevel dat ik je helm moet afzetten. En orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd. Wie ben je eigenlijk wel dat je mij bevelen kunt geven? Wie gaf je eigenlijk verlof om hier binnen te komen in mijn kamer... en mij iets te bevelen? Zet je helm af. Ik denk er niet aan. Doe die helm af als ik het zeg. Verdikke me, heb je ooit zo'n paar jongen meegemaakt? Zijn eigen moeder tegenspreken. Ja, maar ik... ik eh, mams, ik, ik, ik mag hem niet afzetten. Die, die kamer hier staat niet onder druk. Zo, ik zal je onder druk zetten als je niet gauw doet wat ik je zeg. Pa, wacht al op je. Bij Grazers om dat pak te passen. Ja, kom je nou mee of moet ik hem soms gaan halen? Wat is er hier aan de hand? Crazy? Nou, hoe kan ik hier naar de radio luisteren met al dat kabaal? Nou, zie je nou wel, Mams? Je hinder de bovenburen. Meneer Vendelburg kan niet eens naar zijn radio luisteren. Ja, die dan nou naar zo'n radio willen luisteren als hij heeft. Oh, het is een hele goede radio, mams. Hij is zo goed dat hij er niet eens korting op kon krijgen. Zo? Nou, dan is hij wel gek dat hij hem gekocht heeft. En nou, die hel hem af en kom mee naar Grazels. Of moet ik hem van je hoofd halen? Nee, mams. Nee. Nee. <lacht> Ik, ik kan ook niet meegaan, want ik, ik, ik heb toch niet ontbeten. Zo, dacht je soms dat je kon eten met die viskom over je hoofd? Oh. Niet doen, mams, niet doen! Niet doen, als je hem er afneemt, dan stik ik. Een marsbewoner kan niet adem op Laat los, zeg nee. Doe die hand weg. Nee, doe hem niet af. Mams, u weet niet wat hij doet. Wat doet u toch? Wilt u die jongen vermoorden? En toen gaat u nou naar boven en bemoei met uw eigen ja, maar zaken. Wat hebben we dan, Houdt u toch tegen, ze weet niet wat ze doet. Doe, doe die hand weg, verstaan Kom, Jimmy, wees nu eens lief. En doe wat moeder zegt. Ja, dat kan ik niet. U begrijpt het niet. Ze de sluiting losgemaakt. Mans, man, je hebt sluiting alsjeblieft. Ik heb het altijd wel gezegd. Zo'n ruimtekostuum is niets gedaan voor een jongen. Ze halen zich de gekste ideeën in het hoofd. Had hem liever een goed boek gegeven. Sta daar toch niet zo te kletsen. Help me liever een handje. Zeker, mevrouw Barnett. Ik zal zijn armen vasthouden. Dan kunt u de helm losmaken. Laat me los, laat me los. Oh, no, Jimmy. Zo spreekt men niet tegen zijn moeder. Nee, nee. Ja, houdt u hem even vast? Nee, nee, ik sta. Ik sta. Kalm, Jimmy. Jimmy. Jimmy. Wat zou er toch met hem gebeurd zijn, chef? Oh, daar komt Mitch terug van de tractors. En Mitch? oh, die sporen van hem te bekennen. Heb je in allebei de cabines gekeken? Ja, ook in de wijde woonwagens. Maar is er niet. Oh, dan is hij op stap gegaan in de tegenovergestelde richting als wij. Of hij dwaalt ergens rond in het dal. Tussen de planten? Nou, die er een spoor moet achterlaten, Mitch. En de enige sporen die te zien zijn... zijn die van onze caravaan. Dan moet hij ergens hier nog boven zijn. Of misschien hogerop. Op het tweede terras. Nou, hoe zou je daar wel gekomen zijn? Wel, voilà, er was een trap vanaf de grond hierheen. Men denkt dat we dus redelijkerwijs kunnen verwachten... dat er ook een toegang naar boven is. Maar we hebben toch al, al twee zijden van dit terras grondig ge gekeken... en geen spoor van een trap of een opening gevonden. Dan lijkt het me dat de, de andere zijden ook eens grondig moeten onderzoeken. Maar daar komen we toch juist vandaan. Ja, valbaar op een draf. Het is best mogelijk dat daar ergens een opening is... waaraan we voorbij gelopen zijn. Jimmy nou eens in een andere richting is weggegaan. Als hij doorloopt, moeten we hem halfweg ontmoeten... Maar uh, we zullen ons groepje spitsen, Dan kunnen we hem niet missen als hij nog op dit terras is. Dat is goed. Goed, ga jij dan die kant op, Mitch. Misschien haal je hem om de hoek in. Goed, ja. Goed, en de dokter en ik gaan terug in de richting van waar we gekomen zijn. Hè? En dan onderzoeken we tegelijkertijd tegen de muur. Als jij Jimmy vindt, dan geef je ons een seintje. En als wij iets vinden, doen wij hetzelfde. Goed, ik ga al. Maar uh, kunnen jullie niet wat blijven praten met me? Dan voel ik me niet zo alleen, hè. Fast, Mitch. Nou, succes. Kom, dokter. Ja, Kijk goed uit je ogen, hoor. Hallo, Jeff. Ik ben nu ongeveer half weg. Maar ik heb nog geen spoor van hem ontdekt. En jullie? Nee, ook nog niets, Mitch. Alleen maar één lange, vlakke muur. Hé, hey, uh, wacht eens even, Jeff. Wat is dat hier? Heb je iets gevonden, dokter? En of... Een smalle trap, uitgehouden in het voetstuk van het volgende terras. Denk je dat Jimmy die trap is opgegaan? Uit. Het is mogelijk. We zullen eens gaan kijken. Ja. Ga jij gewoon door, Mitch. Loop desnoods het hele blok om als je dat nodig vindt. Ja, zeg Jeff. Die trap is zo nauw dat je je bijna omhoog moet persen. Doorzet dokter! Ja. Het lijkt me daarboven bijna de enige plaats waar ik kan zijn. Ja, ja, wacht, ik, ik ben er. Bijna. Ziezo. Ik ben er. Zo, en uh, wat is er te zien? Niets anders dan beneden. Aan deze kant, tenminste. En aan de andere kant. Lieve hemel, dokter! Ja? Dokter! Kijk daar eens. Bijna op de hoek. Wat? Daar grens heb je Jimmy. Ja, verdraaid. Maar wie buigt zich daar over heen? Wat doet die vent? Het lijkt wel of hij probeert Jimmy zijn, zijn helm af te nemen. Wat wil hij? Om vermoorden? Wie het is, weet ik niet. Maar hij draagt een overal. Precies als wij. Daar. Nu heeft hij ons gezien. Hij komt overeind. Goeie genade. Dokter. Ja? Zie je niet wie het is? Dat is Evans. De piloot van nummer twee. Ja. Maar hoe kan hij zo leven? Hoe kan hij ademhalen? Hoe bedoel je Zie je dan niet, dokter, dat hij geen hulp dacht? Onzichtbare vijanden. Dit was het dertiende deel van onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart... ...sprong in het heelal...